Twee uur, Christian Wonenbakker met het NOS Journaal. De federatieraad van de FNV heeft zojuist ingestemd met het sociaal akkoord... dat eerder deze maand werd gesloten. Het kabinet en de sociale partners hebben daarin afspraken gemaakt... over sociale zekerheid en werk. Het akkoord is zojuist uh, goedgekeurd. Meer nieuws is daarover nog niet. Uh, over een uur hoort u daar meer over. Tijdens de troonswisseling in Amsterdam moet er voldoende ruimte zijn voor een tegengeluid. Dat zegt het Openbaar Ministerie. Het moet wel een feestelijke dag blijven, dus de protesten mogen niet beledigend zijn voor de nieuwe koning. Wie zich schuldig maakt aan majesteitsschennis wordt opgepakt. De gemeente Amsterdam heeft zes locaties aangewezen voor demonstraties, waaronder het Spui en het Waterloopplein. Agenten houden de situatie daar goed in de gaten. Vandaag houdt het Republikeins Genootschap een bijeenkomst om de demonstraties voor te bereiden. De man die een vaccinelichthouder gooide naar de Gouden Koets... is voor twee weken vastgezet. Hij wordt verdacht van stalking. Erwin L. zou een voormalig huisgenote van zijn broer hebben gestalkt. Naar verhoor werd besloten om hem twee weken vast te zetten. Dat betekent dat hij tijdens de inhuldiging op 30 april vastzit. Volgens het OM is dat puur toeval. Erwin L. gooide op Prinsjesdag 2010... een vaccinelichthouder naar de Gouden Koets. Hij kreeg daarvoor in hoger beroep vijf maanden cel. Italiaanse politici hebben, gevraagd, hebben de hoogbejaarde president Napolitano gevraagd om aan te blijven. Het parlement slaagde er vanmorgen opnieuw niet in een opvolger te kiezen voor de 87-jarige president. Napolitano sloot eerder een nieuwe termijn uit, maar overweegt volgens ingewijden nu toch om aan te blijven. En geeft later vandaag uitsluitsel. Vanmorgen bleek dat bij de vijfde stemming over een nieuw staatshoofd. opnieuw geen van de kandidaten voldoende steun kreeg. De socialistische leider Berzani heeft zijn aftreden aangekondigd. Hij is woedend omdat zijn partijgenoten geen steun geven aan de kandidaten die hij voordraagt. Het weer, het is droog en de zon schijnt volop met hier en daar enkele stapelwolken. Het wordt 10 tot 12 graden, op de Wadden wat kouder. Dit was het NOS Journaal. ANWB-verkeersinformatie ah, viel op de A1 naar Amsterdam. Tussen Naarden en Muiden-Oost staat 6 kilometer. En op de A6 vanuit Lelystad naar Almere is er een ongeluk gebeurd. Net na de afrit Lelystad staat er 4 kilometer file. En is de rechter ook dicht. A44 richting Den Haag bij Wassenaar 2 kilometer. En het is druk op de wegen in de Boddenstreek vanwege het Bloemencorso. En dat merk je vooral op de N207 richting Van Lisse. Daar staat tussen de A4 en Hillegom 6 kilometer.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 Vanavond staat Katholiek Nederland TV geheel in het teken van het overlijden van oud-bischop Muskens. Hij sliep op straat, dekte dementerende bejaarden toe en ging in gesprek met een bordeelhouder over vrouwenhandel. Met bischop Tini Muskens viel altijd iets te beleven. Vanavond een special over hem in RKK's Katholiek Nederland TV om 6 uur op Nederland 2. Zo, douche plaatsen? Ja, jouw klus verdient een echte vakman. U kunt kiezen voor een tuinmachine van Stiel omdat kwaliteit tenslotte uw ding is. Omdat beter materiaal nou eenmaal beter werkt. Of gewoon omdat u een tuin wilt die gezien mag worden. Stiel, sterk werk. De Stiel tuinmachines zijn verkrijgbaar bij uw vakhandelaar. Kijk voor de adressen op stiel.nl.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 Ja, welkom bij alweer een trots Auto Show, aflevering 69. We houden het allemaal bij. Het auto -programma Praat. Nou, weer. we, we, jij. Ik nee. hou het niet bij, hoor. Nee, Jorn houdt het bij. Oh, Jorn houdt het Ja, we eerlijk bij. zijn. Carlo Brants in het dagelijks leven hoofdredacteur... van Carol's Magazine van De Auto, ja. het lijfblad van de, van de knak. We gaan het hebben over klassiekers, we praten daarover. Het kabinet wil dat er motorrijdtuigbelasting gaat worden betaald voor oldtimers... Dat stond in het regeerakkoord. En dat was een prachtige, soepele regeling... waarbij mensen die een auto hadden van 25 jaar en ouder... ineens vreesden dat ze moesten gaan betalen voor de volle map. Nou, daar zijn een hele hoop clubs, eh, hobbyisten en de branche... niet blij mee geworden. En ja, degene die de kar daar trekt... is de Koninklijke Nederlandse Automobielclub, kunnen we stellen. In de studio zit eh, de directeur van de, van de KNAK, kortweg. Peter Staal, Peter, welkom. Goedemiddag. Wat is, die, wat is die knak? Wat is dat voor een clubpie? Uh, de knak is uh, de oudste autoclub van Nederland. Uh, we zijn opgericht in 1898. En we hebben inmiddels uh, 11.000 uh, leden. Hm. En, klein clubje. Uh, klein clubje. Uh, nou, uh, misschien ten opzichte van een grote ANWB wel. Maar ten opzichte van merkenclubs uh, zijn wij een hele grote. Uh -huh. En uh, wij houden ons bezig met plezier in de auto. En dat uh, wil zeggen plezier in uh, moderne auto's. Lekker uh, rijden op Zandvoort. Maar ook... Uh, plezier in oldtimers. En dat plezier wordt op dit moment vergaald. Ja, want er is inmiddels een hele uh, uh, toestand aan de gang. Hè? Uh, er is overleg met de staatssecretaris, met wekers van financiën geweest. Want dit vast begon toch uit als milieumaatregel? Wacht even, wacht even. Wacht even. Wacht even. Nou moet je Gaat het even... snel? Ja, want ik, ik, jij hebt klassiekers, ik, ik niet. Nee, nee, nee. nee, nee. Uh, maar is... hoe is het nu als je een auto hebt van 25 jaar of ouder? Mm -hmm. Dan hoef je geen belasting meer te betalen, althans wegenbelasting, geen wegen, geen motorrijtuigenbelasting. Belasting. Ja, dat klopt. En, en dat is om een groepje liefhebbers en, en fanatici die hun autotje oppoetsen uh, te beschermen. Dat of, klopt. Joh, het is hè, nou, het is ook je een 25 tegemo... jaar lang belasting betaald, dus nu kun je los. Klopt. En we beschouwen het ook als een stukje van ons uh, nationaal erfgoed, oude auto's. Ja. En dus zeggen we van, nou, die gaan we, uh, die krijgen geen subsidie, maar die stellen we vrij van belasting. Oké. Okay. Het is een mooie uitgangspositie om even naar het nieuws te gaan. Ja, dat lijkt me een hele goeie. En dan, en dan moet Peter Staal eventjes nadenken over de stelling. Die auto's, oud of nieuw, maken allemaal gebruik van de weg. Dus waarom moeten ze dan niet ook allemaal gewoon belasting betalen? Ja. Maar nu over naar het nieuws. Naar het nieuws. Carlo, ja. fijn, dank je. Ja. Wat nou, gaan we doen? Er zijn twee bijzondere dingen gebeurd uh, buiten het uh, motorrijtuigenbelastinggebeuren. Uh, Eigenlijk drie. Dus om te beginnen natuurlijk het echeck van Fisker. Daar hebben we het vorige week al even over gehad. De Amerikaanse sportwagenbouwer, maar dan met een elektromotor. Het is daar even helemaal misgegaan. Er is inmiddels een rapport naar buiten gekomen... Waaruit, waarin wordt becijferd dat deze club... die dus zeg maar, nou ja, op de rand van faillissement uh, balanceert... Dat daar door, via venture en noem maar op dat daar 1,1 miljard dollar is opgebrand. Eventjes. En er was een grappenmaker die zei van nou gedeeld door de 2000 auto's die ze hebben gebouwd. Zit je dus op een 500.000 dollar per, per auto. auto. Nou, is toch lekker als je zo'n wagen rijdt, hè? Oeps. Dat idee. Eventjes. Dan, ja, vanochtend Bas, de klassiekertjes rijden weer. Mm -hmm. Heb je het gezien? Ja. Mooi. Ik ben ze tegengekomen. Een, een, ja. een, een tochtje van, van 20 minuten. Uh, oude Fiatjes. Een Alfaartje. Mustang. Een, jij een halfhaartje. Ja. Uh, de, de bruggen zijn weer open vanwege de bootjes. Ik had het naar mijn zin. Het is rokjes toch, maar ook klassiekerdag. Dat is het maar. Is... Ik, inderdaad, ze gaan nu allemaal uit de motteballen... Vind... en mogen een dagje rijden, dan gaan ze weer terug. Ik vind, hoeveel is het nu vandaag? De twintigste? Het is de 20ste vandaag. 20 april moet vanaf nu ondersteund door de knak... de nationale klassiekerdag worden. Ik geef het maar even mee, Peter. Ik, uh, ik ga het uh, gaat aan mijn bestuur voorleggen. Ja. Nou, die, die, die, die zullen voor zijn, weet ik zeker. Dat weet ik ook, weet en zeker. En dan, Bas, ik ben vanochtend verliefd geworden. Oh, waarop? Op een auto. Oh, alweer. Ja. Laat maar raden. het is Brits, het, is, het weegt heel veel... en je kan ermee door het terrein. Range Rover. Nou, Dat laatste niet. Dat ben je. Ik was... Het is Brits wel, dat klopt. Oh, het is Brits-Duits een beetje. Een Rolls-Royce Silver Seraf. De eerste... De eerste Rolls Royce onder BMW-regime. Ze hebben er maar weinig van gemaakt. Oh, okay. want daarna kwamen ze met de Phantom. De laatst gebouwde in crew. Dus nog een echte Rolls. Wat een mooie auto. Maar wacht even. Dus Ik ben nu... aan het sparen. Een Engelse auto, maar door Duitsers gebouwd. Dus goed. Dus, dus, dus, goed. dus, niet, dus geen uh, bakken met uh, olie eronder en dat soort dingen. Is allemaal maar, niet nodig. Een goede uh, uh, auto. Rolls Royce laat dan wel meteen zien van wat meneer is hier? 19. Uh, tweed, nee, het jaar 2000. Van het jaar 2000. Ja. De Millennium uh, Wheel. Blauw. sedan. Blauw. De meest deftige auto. Hoe heet het ding? Een Silver Seraph? Seraph. Silver Seraph. Heeft hij van die. Zoek hem op. Heeft hij van die matten achterin waar je je schoenen uit doet? Dat je met je tenen daar in het. In nee. het Matje verdwijnt. Nee, hij heeft matten, maar als je daar je schoenen in zet, dan zie je je schoenen niet meer. En ze komen, gepoetst. Ze komen weer eruit. Gepoetst weer eruit. Ja. En dat, is, dat kan alleen maar volgens mij. Dat soort dan moet je bij de onderhandelingen, moet je vragen om een extra matte setje. <laughs> ja, ik denk dat dat heel duur is. Dan. Ja, dat, ben meer dat ik weet is dan een Mirado Dit is een soort UGS, maar dan opengesneden... en uitgespreid achter een auto. Luisteraar, u weet dat de heer Van Werven is nogal van de Porsche's. Uh, tikt mm -hmm. u in op Google de Rolls-Royce Silver Seraph en u weet waar de andere presentator staat. Die betrouwbare. Dan even maar, blik we, op de weg. We gaat moeten stoppen. We, moeten we niet een actie starten? Maak een eurotje over een door dat hij Rolls Royce ja. kan rijden. Ja, het is tenslotte de crisis. Dat is, en het is nationaal. Hey, dat vind ik ook. Ja, ach. God. Het is een, een mooie taak voor de knak. <lacht> Weggelegd. Ja. Hey, blik op de weg gaat stoppen na 21 ja, jaar. die arme Leo. Ja, nou je Leo presenteerde het al niet meer. Nee, maar dat had echt wel Frits Sissing. Overigens is Leo weer volop te zien. Want ik geloof dat ze weer elke dag nu de blik op de weg herhalen. Met good old Leo in beeld. Ja. Dus lijkt me voor Frits Sissing ook niet leuk. Maar in ieder geval, Wegmisbruikers blijft. Het programma Wegmisbruikers. Mm. Volgens oh, mij is, het is helemaal... en dat En dat hondje wat ja. naast nou hem blaft. Nou, André van het Toren. Een Dit aardige bedoeltje. jongen. hele ja. aardige jongen. Kleiner dan Jorn, hè? Is die kleiner dan met Jorn? Hij moet kleiner zijn dan Jorn. Dat kan bij. En Jorn okay. is spectaculair klein. Ander nieuws. Oké. Okay. Ik heb gereden met een auto op brandstofcel technologie. Gaan we niet vertellen dat je daar helemaal verliefd op bent? Nee, dat ga ik niet vertellen. Nee. Want het is een Hyundai ix35. Ja. Nou, dat is een, auto die, een aardige auto, maar om daar nou verliefd op te worden... dat gaat wat ver. Uh -huh. Maar brandstofcel, de waterstofauto... Ja. waarvan wij allemaal nu roepen van jongens... Donder op met dat elektrische accu uh, ellende spul. Doe, eens dansels, uh, uh, ja. ga, doe alles behalve dat. Nou, er is dus nu gewoon een Hyundai leverbaar met een waterstofmotor. En daar komt water uit de uitlaat. Condens. Schoon water. Condens. Dus condens. Hij rijdt feitelijk op elektriciteit voor de. Ja. Heel simpel gezegd: je tankt water. Dat wordt vermengd met zuurstof in een brandstofcel en vervolgens... en daarmee worden accu's, een heel klein accu'tje maar, heb je nodig. En die zorgt voor de voortsturing van die auto. Je kan 600 kilometer rijden, je tankt feitelijk water... en je gooit er alleen nog maar condens uit. Ja. De ideale oplossing, zou je denken. Ja, het enige rotte, hoe winnen wij waterstof? Ja, dat is lastig, dat is, dat is energievretend. vretend. Ja. Maar, maar, maar, maar, ja. Energievretend, daar weet ik nog wel een paar. Okay, nee, nee, wacht, wacht, wacht, even. We hebben een kolencentrale, we gaan met een hele hoop elektrische energie gaan we waterstof scheiden. Gaan we de H uit de 2O halen, zou ik maar zeggen. Uh -huh. Dat is prachtig mooi. Dat kost waanzinnig veel energie. En daarna zeggen we, kijk eens, dan houden we een glas bij een Er komt water uit. Ja, ja gek. Ja. Maar je hebt er wel een kolencentrale mee staan te stoken. Dus kan je beter nee, hoor, met een Roseroy Silver Shroth Stier... V12 6 liter. Gewoon vol gas op de achterwielen weg. Lieve schat, je, ja. je, je laat je beperkingen nu duidelijk tonen. Je stelt je kwetsbaar op en dat kunnen we waarderen. Maar ja. waterstof kun je ook uitstekend met wind- of zonne-energie opwekken. Of wat dan ook. Ja, weet je wat het kost? Luister, de 2000 okay. euro per maand. Het gaat mij even om het fenomeen. Ja, de eerste is er, hè, waarvan wij zeggen van, dat komt over 20, 2035. 2000 euro per maand, dat wel. Een beetje duur, beetje early adapter Je ja. hangt er een vast. Maar je kan hem krijgen. Ik vind, het, ik vind het allemaal mooi. Tot slot de Maserati Ghibli. Klinkt zo. De Maserati Ghibli. Dat ja. is een echte auto, hè? Er was ooit een Ghibli. Ja. Daarna was er een nep Ghibli. Dat was een soort koektrommel met vier deuren. He, dat is in de ja, tijd dat ja, ja. Ze die onbetrouwbare vieze hokken bouwde. En er is nu weer een nieuwe Ghibli. Maar wat wordt dat voor auto? BMW Vierdeuren. 5 serie moet je aan denken. Het is gekrompen Een Gekrompen quadrapporten en misschien nog wel leuker en mooier. En met een heel goed geluid. Zullen we hem nog één keer laten horen? 4,5 liter v Zoiets. Zoiets, ja. Dit is het Ferrari-blok, denk ik toch Ja, Ik weet niet, ik weet niet, maar het klinkt goed. Ook, ja. Ja. ja. En, en, en dan is het ook niet erg om zo de buren wakker te maken. Nee, helemaal niet. Het is een mannelijke helft van de buren die, die denkt, dit? ja, de buurman gaat weg, gaat zijn dus werk, ja. Die worden gewoon meteen lid van de knak. Dat zit er dik in. Want, want, want de knak, je kan het ontkennen of niet, maar ze hebben wel... Benzine in de adem. Ja, ja. het is een uh, benzineorganisatie. Het, het is een benzineorganisatie, ja. Ja. ja. En ook wel LPG en diesel, maar dan gaat het meer om oude auto's. Klok, uh, Peter Staal is, is de directeur van de KNAP. Uh, Peter, belasting op oldtimers, daar hebben we het over. In het Grierakkoord staat letterlijk de vrijstelling... in de motorrijtuigenbelasting voor oldtimers. Komt er vervallen, ik zei het al. We hadden 25 jaar, daarna hoef je niet meer te betalen. Ik blijf, en ik heb zo'n oud koekje, dus ik betaal geen wegenbelasting. Het ding is 47, um, en met die maatregel zou er 153 miljoen in deze bezuinigingstijd worden opgehaald. Branche en de staatssecretaris zijn in feite sinds niet met elkaar in gesprek om de oplossing te bedenken. Jij bent daar een van de, ik van zei de het al, kartrekkers. Wie zit er nog meer in die, zoals jullie dat zelf noemen, alliantie die nu praat met wekers? De Oldtimer-alliantie, ja. Um, dat is uh, de v mm -hmm. dat is de ANWB, de BOVAG, de rijvereniging vereniging en de FOCWA. En de v is de club van autoclubs. De verf is de koepelorganisatie van ongeveer 200 autoclubs in Nederland. Ja, dus alles bij elkaar. Behoorlijk wat power aan tafel. Klopt. Dat vond meneer Wekers niet. Uh, want, want heel zwart-wit gezegd zijn jullie nog geen stap verder dan drie maanden geleden. Nou, in die zin, dat, dat ben ik niet met je eens. Okay. Uh, om te beginnen Mag. is de 153 miljoen is naar, uh, is verlaagd. Hè. Er is een tegemoetkoming gekomen van 20 miljoen. De besparing die ze wilden bereiken is met 20 daar is op miljoen op, daar, is op terug, uh, daar is op teruggekaart. Kijk, we hebben als uitgangspunt gezet, gezegd, omdat het een milieumaatregel was... dat wij eh, snappen dat als Euro Europa milieueisen neerlegt... dat je daaraan moet voldoen. Dus toen helder werd dat met name eh, dieselrijders eh, vervuilend waren... konden wij als Knak begrijpen dat daar een probleem was. En dus hebben wij eh, toen nog op dat moment alleen vanuit de Knak... helemaal aan het begin gezegd, 30 jaar voor benzineauto's. Die afspraak is al gemaakt, die is ja? Ja, 30 jaar een vrijstelling voor auto's. Ouder dan 30 jaar voor benzineauto's. In plaats van 25. In plaats van 25. Overigens, dat stond al te gebeuren. Hè, want dat, dat werd al getrapt, ingevoerd. En wij zeiden, doe dat dan versneld. Want we snappen ook dat een overheid geld nodig heeft. En ga eens naar 35. Daarmee stapten we over ja, ja. onze eigen schaduw eh, heen. Omdat internationaal de norm van de FIA. De Federation Internationale Automobiel, Die onder andere ook de Formule 1 organiseert en waarvan de knak founding member is... Mm -hmm. um, die uh, heeft als norm 30 jaar. Dus door te zeggen, nou, voor die vervuilende groep auto's... Uh, willen wij naar 35 gaan, stapten wij over onze eigen schaduw heen. Um, in het overlegs uh, werd duidelijk dat... Ja, je doet het met een paar anderen samen, zoals al gezegd... Uh, zijn wij naar 40 uh, geschoven. Toen werd het dus 30 40... voor benzine en 40 jaar voor LPG en diesel. Waarom ja. ook LPG? Omdat uh, de wet nu door een aantal mensen zo wordt gebruikt... dat er goedkoop kan worden gereden, maar die hebben niks met klassiekers. Precies, het is oneigenlijk gebruiken. Daardoor zie je die vieze oude stinktisels nou, bijvoorbeeld. Het is, het is een gat in de wet. Oneigenlijk gebruiken is als, als je iets niet doet wat echt niet mag. Dit mm -hmm. mag. Hè. De wet laat dat toe. Dus mensen, maar wij staan als, uh, als knak voor uh, de klassieke auto... in zijn meest originele vorm. Mm -hmm. uh, en dus konden wij daar... En we, zijn we daarin mee bewogen. De hele Scherp, alliantie ja. is daarin mee. Strakkere, strakkere, ja, maar toch, strakkere, strakkere regelingen. Meteen even wat Carlo zei. Ja, wacht, wacht eventjes. Uh, Oldtimers, geen motorrijtuigenbelasting betalen Onzin. die dingen. Rijden toch ook gewoon over het weg en net. Die vervuilen toch ook? De denkfout die je nu maakt, zonder in de beschuldigende sfeer te willen komen... is uh, dat je dan denkt dat de motorrijtuigenbelasting wordt gebruikt voor uh, het gebruik van de weg. En... Uh, dat principe hebben we verlaten sinds de crisis van 1929. Okay, het is maar. een heffing. Ja. En op die heffing, uh, die heffing vloeit in de algemene middelen. Hmm. En dan is dus de vraag, hè, gebruik je die heffing voor iedereen? Of gebruik je die heffing niet voor iedereen? Hmm. En we maken uitzonderingen erop. Hè? Elektroauto's die zitten ook in een apart regime. Ja. En we hebben gezegd dat Zandalen. we het cultureel erfgoed ook in een apart regime plaatsen. Dus wat dat betreft zie ik daar, geen, uh, zie ik daar <lacht> nog ja, één verkeerde. dat ja. begrijp ik. Maar nou, dat er een regeling is om liefhebbers, fanaten een beetje te, nou ja, okay, te ontzien, dat snap ik. Maar als diezelfde regeling wordt gebruikt door contingente mensen die uit Duitsland, Italië, Frankrijk smerige diesels halen. Omdat ze hier, oude diesels, omdat ze dan hier goedkoop kunnen rijden, dan is er iets uit de bocht gevlogen. Ja. En dan heeft Wekers gelijk dat hij dat aanpakt. Nee, maar dat delen wij ook. Ik begon ook met te zeggen dat wij de milieudoelstellingen... Dit staat in de uh, milieuparagraaf van het regierakkoord. En wij hebben gezegd dat we de milieuuitgangspunten uh, ook onderschrijven. Uh -huh. Vandaar dat wij ook hebben gezegd op 30 voor benzine. Want benzine is lang niet zo vervuilend wat ja. dat betreft. En dat daar, die worden ook nauwelijks gebruikt voor dagelijks gebruik. Maar die diesels... He, met name de Duitse diesels. Die worden uh, nogal veel gereden. En daarvoor hebben we in eerste instantie gezegd 35 en toen naar 40. Nu is een tegenvoorstel gekomen van wekers in de Tweede Kamer om. Alles op 40 jaar te zetten met een kwart tarief of een dagkaart erachter. Wacht even, een kwart tarief. Dat betekent dus dat je na 40 jaar van 100% wegenbelasting nog 25% gaat betalen. Dat is, is, dat, is dat gelimiteerd? Ben je daarna 10 jaar vanaf? Of nee, is dat, dat is ongelimiteerd. Dat geldt voor alle oude auto's. Dus als jij een, een leuke pionierauto uit de jaren 20 hebt, een kwart wegenbelasting. Een kwart wegenbelasting, want de fictie is er dan dat je daar wel vaak mee rijdt en dat je dan dus wegenbelasting moet gaan betalen. M maar wacht eventjes, dan gaan we eventjes luisteren... naar wat minister Schult van Infrastructuur zei in januari. Uh, het milieu uh, zou de grondslag zijn voor een uh, aangekondigde vrijstelling. Eerst stond in het regeerakkoord... alle auto's moeten motorrijtuigenbelasting betalen... en nu is gezegd in overleg met de Kamer... nee, we halen de specifieke oldtimers eruit. En dat zijn al die auto's, die, die kennen ze allemaal... die uh, de ja. hele maat in de, in de schuur staan... en dan op zondag opgepoetst oh, nee. uh, naar buiten gereden ja. worden. Nee. Um, die auto's, daarvan zeggen we... die willen we er nog steeds buiten laten vallen. Wat we niet willen zijn alle jaren tachtig uh, en 90... en uh, Mercedes ja. uh, die de hele tijd in de stad rijdt. Dus het milieu moest de grondlag zijn. Maar nu hoor ik je net zeggen, het gaat bij wekers die van Financiën is, om een bezuinigingsagenda van 153 miljoen... hij geeft een beetje toe, uh, 130 miljoen, geloof ik, zei je? Uh, ja, is 20 dit een, plat, een platte belastingmaatregel? Dit is dus? een platte belastingmaatregel op dit moment. En uh, het hele woord milieu uh, is in de discussie in de Tweede Kamer... de afgelopen weken uh, niet voorbijgekomen in deze discussie. Dus wij zijn aan, aan tafel gekomen met milieuargumenten... omdat wij veronderstelden dat er een uitging... van een milieudoelstelling. En inmiddels is dat milieu naar de achtergrond geraakt en zie je dat het puur om geld gaat. Maar als het puur om geld gaat, dan moet je ook gaan kijken... Uh, niet alleen naar wat haal ik binnen maar wat verlies je als BV Nederland? En ja. dan zou ik heel graag de afweging een keer willen, willen maken. Maar van wat de bedrijven betekent dit die over nou? De kop gaan Precies, de allemaal. bedrijven die over de kop gaan. Ja. Wat doet dit voor consumenten? We zien een waardevermindering in onze verzekeringsportefeuille bij de knak... van tussen de 10 en 30 procent van, uh, voor oldtimers. Ja. Dus het is echt een forse vermogensderving voor, uh, voor particulieren. Um, ik heb uh, wanhopige ondernemers aan de telefoon gehad... Uh, en kijk, wij zitten in die zin in de frontlinie. Wij krijgen, we hebben een direct consumentencontact en we hebben een direct contact met de branche. Ja, daar gebeuren dingen waarvan je denkt van... nou, had dat nou niet op een andere manier gekund? Okay, ja, maar is dat niet altijd zo? Ik bedoel, je, je, de, welke maatregel je neemt? Er zijn, er zijn altijd mensen die buiten de boot vallen. En, en, ja, maar wij komen, met onze maatregel komen we uiteraard ook een stuk in die financiering tegemoet. Als je onze maatregelen uh, doorvoert... Hè, op dit moment zit uh, de Alliantie nog op, uh, op 30-40... maar we zijn nog aan het spreken over het nieuwe voorstel van Wekers... Uh, maar zolang er geen nieuw akkoord ligt uh, onderling uh, in de alliantie... ga ik nog van 30-40 uit. Met dat voorstel komen we op 113 miljoen. Dus hebben we een gat van 20 miljoen. En de vraag is, moet je nou de branche zo keihard aan gaan pakken... voor uh, 20 miljoen verschil? Ja. En vervolgens, als je daar nou eens heel goed naar gaat kijken... en je ziet wat dat doet in de assurantiebelasting... Mm -hmm. in de BTW, in de MRB, wat er allemaal wordt gedervd... dan wil ik nog wel eens kijken of die 20 miljoen... niet pennywise pound foolish is. Ja. Dat zou kunnen. Toch nog eventjes naar dat voorstel. 30, 40 jaar, 30 benzine, 40 jaar uh, diesels en LPG's. En dan een kwart MRB. Dat is toch behapbaar? daar dat komt het neer op een, op een 100 piek voor nodig. Um, de schattingen van de VHAC, de voorzitter heeft er net over getwitterd gisteren... is dat degenen die wel MRB gaan betalen, hmm. gemiddeld... 1350 euro extra gaan betalen. Hoe, waar baseert hij dat op dan? Dat is een vrij simpele uh, rekensom. Wekers wil 135 miljoen binnenhalen. Er worden 100.000 automobilisten getroffen uh, in die maatregel. Delen door 100.000, het is iets te simpel, omdat je dan nou eigenlijk uh, die, dat kwarterief ook meetelt. Maar laten we voor het gemak zeggen 1100 euro. Dan dat is toch fors. En dan kun je zeggen van, nou, voor een hobby moet je wat over hebben. Maar ga dat thuis maar eens even uitleggen in deze tijd. Dat één die hobby uh, een stuk duurder is geworden en twee. Je auto, uh, je auto een heel stuk minder waard. Ja. Ja. Ja, je zal een, uh, een Land Rover Defender Diesel hebben van 26 jaar oud. Ja, dank u. Hè, nu belastingvrij. Je hebt hem gerestaureerd, gedaan, alles. Veel geld in gestopt. En dan moet je ineens weer, nou wat is het, 5, 6, 27 euro per jaar gaan betalen. Nou, wat, wat wij als, uh, als uh, knak uh, verwachten is dat er uh, beduidend meer auto's geschorst zullen gaan worden. Ja. Uh, we verwachten dat er beduidend minder gereden zal gaan worden. Ja. En uh, dat er auto's verkochten dan wel verschroot zullen gaan worden. Ja, en met ja. name aan de onderkant van de markt. En dan heb ik het over uh, de auto's als uh, de uh, Volkswagen, uh, Kever, ja, Minitjes, minietjes, uh, minietjes, Renaultjes. Daar gaat echt de doorheen. Maar daar betaal je toch helemaal niet veel belasting voor? Dat is tientjes werk. Maar dat zijn nou juist ook de mensen die net die hobby zich kunnen ja, veroorloven. Nou, okay. ja. Een mooie ja. oude Nissan Cherry van de Z20, ook leuk. Uh, maar Peter, nu we hebben dus, jullie hebben als alliantie dat voorstel van wekers dus afge afgeknald. We zeggen, dat kunnen we niet verkopen aan onze achterban. Hoe nu verder? Want de 40-40 nee, de, de, de is nog niet afgeknald. Die is nu, uh, daar, daar zijn we over aan het praten Maar hij is, de, hij is toch in de Kamer geweest afgelopen week al... om te zeggen van dat die 30, 40 en nee, kort, dus, dat willen ze niet. Wij hebben, wij hebben een voorstel neergelegd van 30, 40. Ja. En Wekers heeft een voorstel neergelegd van 40, 40. We zijn nog met elkaar in gesprek. Oh, okay. En maar hoe nu die, verder? Ja, hoe verder? Nou, sowieso uh, proberen we uh, aan, uh, de Kamerleden uh, aan te spreken. Want dit gaat natuurlijk gewoon naar de Kamer toe. En dat kun je op meerdere manieren doen. Enerzijds uh, benaderen we hen uh, via onze lobbyisten... Daarvoor werken we samen. En ja. anderzijds zijn wij uh, aan, uh, aan het voorbereiden om een petitie van 63.000 mensen... om die uh, aan te gaan bieden komende week. Heb je die, van die, heb je die, is die, die handtekeningenactie die je op is het internet Dat is de handtekeningenactie was. die op internet was. Die okay. gaan wij komende week aanbieden. Ja. En toch één vraagje voordat we naar de Rijnpressie gaan. J jullie hebben de hele tijd gemikt op wekers. Maar dat is feitelijk natuurlijk gewoon een koele redenaar, een koele rekenaar. rekenaar. Uh, had, had je niet veel eerder naar daar waar het besloten wordt uh, moeten gaan? Dus naar de, naar de, naar de Kamerleden? We zijn, begonnen, we zijn begonnen in de politiek. Hè, toen het met het regeerakkoord toen is heel snel gezegd... er moet een regeling komen voor klassiekers. Klassiekers moeten worden ontzien. Ja. Uh, twee fouten in die redenatie. Ontzien is niet gedefinieerd. En klassieker ah. is niet gedefinieerd. Als je met mij praat over een klassieker... dan refereer ik aan de internationaal geldende normen. 30 jaar. Ja. Ja. Dus ik dacht dat we daar ook over spraken. Maar dat blijkt voor de Tweede Kamer een heel ander uh, principe te zijn. En ontzien, wat is ontzien? Is dat een kwarttarief of is dat een dagenkaart? Oké, okay. duidelijk. Ja. We, we gaan rijden. We gaan rijden met de Lexus GS450. Dames en heren, dit is het Japanse antwoord op mercedes BMW. Noem maar op. Eigenlijk van alles. Lexus, u kent ze toch wel? Jawel. Dat is het premium brand van Toyota. Tenminste, dat zeggen wij altijd. Maar eigenlijk is dit een totaal eigen fabriek die zelf dingen bedenkt. En die mannen kunnen een auto bouwen. Dit is een hybride, de GS450H. En moet concurreren, zo moet u het een beetje zien, met de BMW 50, Mercedes E. In die klasse zit deze auto. Zij dus zit ook in die prijsklasse, waarover zo meteen meer. En wat je meteen ziet als je deze sedan ziet... is bijvoorbeeld bij het achterpartier... daar zit een hoofdmeisterkniek in het laatste ruitje. En dat is rechtstreeks gepikt van BMW. BMW heeft dat al 5000 jaar. Zo'n ruitje met bovenin een knikje. Lexus heeft dat klakkeloos gekopieerd. Ook wel leuk, omdat ze daarmee laten zien wie ze willen beconcurreren. En dan is de vraag, kunnen ze dat? Nou... Dit is wel een hele fijne auto. Er zit een 3,5 liter V6 onder de klep. En toch heet die 450 H. Die H staat voor hybride. Die benzinemotor is goed voor 293 pk. En de gekoppelde elektromotor heeft een vermogen van 200 pk. Gooi je dat bij elkaar, heb je een gecombineerd vermogen, zoals dat heet, van 350 pk. En wat verbruikt dit dan? Nou, Wij rijden zo'n beetje 1 op 12. En dat is niet gek. Deze auto is een vierzitter voorzien van alle luxueuze accessoires. Maar mag ook wel, want hij kost 77.000 euro. Dit is de F-Line. De sportvariant, zeg maar. En waarom is hij nou zo'n sport? Nou, hij heeft adaptive vering. Hij gooit meteen alles erbij. Dat is leuk. Hij heeft een sport- en een sport plus pakket. Dan gaat hij harder veren en harder staan. En... Een hele mooie feature. Hij heeft four-wheel steering. Hij heeft een meesturende achteras... waardoor het een werkelijk haarscherp sturende auto wordt. Ja, ik zei al, 77.000 euro is natuurlijk niet goedkoop. He, daar koop je een aangeklede BMW 5 ook voor. Of een Audi A6. Of die Mercedes E-klasse, zijn concurrenten. Deze is er vanaf 60. Het enige vervelende is, Lexus verkoopt slecht. En dat is eigenlijk... Zonde, Als je ziet wat dit aan techniek, aan, aan, aan kunde en kennis verzamelt. Dan mag het inderdaad in dat rijtje van die grote Duitse autobouwers horen. Eén leuke feature heeft hij wel. Zo'n beetje elke Lexus had tot nog toe. Altijd zo'n heel tacky groen LCD eh, kwarts eh, eh, klokje in het midden. Nou, dat was zo verschrikkelijk. Maar wij mogen hiervoor de heer Carlo Bransen dankbaar zijn die jarenlang tegen Lexus heeft gezeurd dat ze dat techie klokje kwijt moesten. En Carlo, hij is weg. Nu zit er een techie klokje in met wijzers. Dit over het klokje, auto zelf, ja, een negen met een griffel. En dat wil zeggen, hij moet niet zo Japans zijn, maar verder is het een zalige kar. Rijn precies terug te vinden op Facebook en Twitter. Peter Staal, directeur van de Krak, zit nog even hier. Uh, Peter, laatste, laatste stukje. Je hebt nog 20 seconden. Wat ja. heb je voor boodschap voor de. Dat er betaald moet gaan worden, dat lijkt me, dat lijkt me bijna onontkoombaar. En uh, dat is misschien ook zelfs wel redelijk. Maar we gaan ons stinkende best doen om voor de leden. en de 63.000 uh, tekenaars van de petitie. er uh, een goed mooie deal uit te halen. Let, het, het, het leuk bij jullie om te volgen is Facebook, Twitter en de website. Klopt, dat is, het is wel een, een hele een actieve luisteraars. Ja. Want het is wat daar gebeurt, is prachtig. Tot zover de Autoshow. Dank Peter Staal van de Knak. Uh, zo meteen krijg jij de Tols Autoshow mok Volgende week zijn we er weer. De collega's van Opium die gaan zo verder. Maar eerst gaan we naar het journaal. En met Mark Visser. Radio 1. Het NOS Journaal. Ja, zojuist heeft de hoogbejaarde Italiaanse president Napolitano gezegd dat hij bereid is om aan te blijven. Politici hadden hem dat gevraagd parlement slaagt er vanochtend opnieuw niet in een opvolger te kiezen voor de 87-jarige president. De federatieraad van de FNV heeft ingestemd met het sociaal akkoord. Alle bonden stemden voor, inclusief de ambtenarenbond Affacabo. Die dreigde tegen te stemmen als er geen zorgakkoord zou zijn. Hoewel de onderhandelingen erover nog gaande zijn, stemde de Affacabo toch voor. Het sociaal akkoord van kabinet, werkgevers en werknemers werd anderhalve week geleden gesloten en er staan onder meer afspraken in over de WW en het ontslagrecht.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 Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazin van de AVO. Hans Smit. Goedemiddag. Goedemiddag, drie vingers in de lucht. en oprechte wee van welkom bij Opium vanuit de Noc van Carré... tot half vijf kunst en cultuur bij de Afro op Radio 1. Wat kunt u hier verwachten? Het jarige muziekinstrumentenfonds komt langs... om de 25e verjaardag met ons te vieren. Dirk van Weelde over zijn boek Het laatste jaar... zijn afscheid van vriend en schrijfgenoot Martin Bril. Annette Embrechts bespreekt drie theatervoorstellingen. alt Helena Rasker is een van de weinige Nederlandse elementen... in de internationale opvoering van die woukuren. Zonder boventiteling komt ze straks vertellen over haar rol in die opera... Manon Ubov in de virtuele vitrine. 80 seconden klassiek, toptalent en aandacht voor de documentaire over de geestelijke vader van Loekie. Ja, en de live muziek is van Jonathan. Ah. Ja, u kunt uh, reageren uiteraard op uh, opium.afro.nl. U kunt ook hier langskomen. Of u kunt twitteren naar haakje opiumavro of haakje Hans opium. Opiums culturele nieuwsoverzicht. Voor het eerst in bijna 40 jaar maakt de Nederlandse film kans op een gouden palm op het filmfestival van Cannes. Het gaat om Borgman van filmmaker Alex van Warmedam, waarin Hadwig Minis een hoofdrol speelt. Van Warmedam is zijn gebruikelijke nuchterheid, zelf als hem gevraagd wordt naar zijn reactie op het nieuws. Ach, dat vond ik heel fijn natuurlijk. Ja, en wat is volgens Van Warmedam de kracht van de film? Dat hij uh, je aandacht vasthoudt en dat je voortdurend uh, uh, geïnteresseerd en nieuwsgierig blijft na hoe de vork in de steel zit. Het is een suggestieve film, waar ook niet alle, antwoorden, alle vragen beantwoord worden. Het zal geen gemakkelijke klus zijn om de Gouden bal binnen te slepen. Onder de overige 17 genomineerden zitten films van Roman Polanski... The Coen Brothers en Steven Soderbergh. Geen kleine jongens dus. Ook geen kleine jongen is de voorzitter van de jury dit jaar, Steven Spielberg. De film Borgman gaat in augustus in Nederland draaien. De winnaar is geworden... Raccoon, Guus Meeuwis! Mr. and Mississippi! En de arm Van Buren, Raccoon, Ilse de Lange! Ja, Raccoon was de grote winnaar op de 3FM Awards deze week. De Zeeuwse band ging met drie prijzen vandoor, waaronder die voor Beste Band en Beste Popartiest. andere winnaars waren onder andere, zoals u al even hoorde, Ilse de Lange en Guus Meeuwis. Meer prijzen nieuws. Philip Huff kreeg de Dioraf de Jongere Literatuurprijs. Onderscheiding voor het beste boek voor lezers vanaf 15 jaar. En Huff kreeg hem voor zijn debuut Niemand in de stad. En architect Rem Koolhaas die krijgt dit jaar de Johannes Vermeerprijs. Dat is de Nederlandse staatsprijs voor de kunsten. Lands beroemdste architect verdient er 100.000 euro mee. We are anonymous. We do not forgive. We do not forget. Expect us Jan Faber. Ja, de Belgische kunstenaar Jen Fabre, zeg maar, zeg maar Jan Fabre, die moet stoppen met het mishandelen van dieren uit naam van kunst. Dat vindt actiegroep Anonymous, bekend van de zwarte capes en witte maskers. Daarom heeft deze zijn website aangevallen en onbereikbaar gemaakt. De kunstenaar liet onder meer spinnen tussen scheermesjes lopen en gooide katten een trap op en af. Anonymous zette een filmpje op YouTube waarin ze stellen dat als Jan Fabre's subsidie niet wordt stopgezet, ze zelf actie zullen ondernemen. We, oui, Anonymous. And many others want to have his subsidy revoked. We demand action against Jan Faber. And if the government is not going to take action, then we do it ourselves. En dat doen ze ook. De website JanFaber.be is nog steeds onbereikbaar. De veiling van de Sanders collectie heeft veel meer opgebracht dan verwacht. Men rekende op 3 miljoen, maar uiteindelijk werd er 4,9 miljoen euro betaald. Het echtpaar Piet en Ida Sanders bouwde de collectie moderne kunst tijdens hun 70-jarig huwelijk op met uh, onder meer werken van Karel Appel, uh, Job Ubbens... van Veilinghuis Christie's, over het werk dat het meest opleverde... bij de veiling deze week. Dat was een, een uh, van de Italiaanse zero naar Lucio Fontana. En uh, uit 1954, dat is een soort uh, schilderij met gaten en steentjes erop... die geschilderd zijn in prachtig rood... En het had een schatting van 400.000 tot 600.000 euro en is naar, uh, naar Duitsland gegaan voor ruim een miljoen. En dat is mooi. Een zoon en voormalig constructgebouwdirecteur Martijn Sanders liet de collectie veilen. Dat was de uitdrukkelijke wens van zijn vader, zodat anderen er ook van kunnen genieten. Daar sta je dan. Ja, en wij zitten ermee. De reactie op het onofficiële koningslied van onder andere John Eubank, Guus Meewes en Daphne Dekkers zijn niet mis. Dichter Ingmar Heidse, die vindt het een drol van een tekst. Acteur Nasser Dintjars geeft na beluistering de W van What the fuck. Wim de Bie vindt het schokkend zo slecht. We leven in een open inrichting, tweet hij. En dichter Nico Dijkshorn die pleit voor een milde steniging van de betrokkenen. De kranten hadden er vanochtend één ster voor de moeite voor over. En zelfs Johan Flemings heeft al aangegeven het niet te willen zingen. Als u het op 30 april wilt meezingen, moet u dat natuurlijk helemaal zelf weten. Maar er is ook al een alternatief. Twee studenten uit Utrecht hebben goed naar Veldhuis en Kemper geluisterd. En zij komen met dit catchy nummertje. Je bent een koning, koning. Ik het wel. Inmiddels bijna 100.000 keer bekeken op YouTube. Op onze site opium.avro.nl staat een link naar het alternatieve koningslied. En tot zover het Opium Dit is Opium. Schrijver Rob Ruggenberg die ging er deze week met de prijs van de jonge jury vandoor... voor zijn boek IJsbarbaar. Dat vertelt het waargebeurde verhaal van een Inuit jongen... die in de 17e eeuw in Europa als rariteit in een circus terechtkomt. Voor de prijs van de jonge jury mogen jongeren tussen de 12 en de 16 hun stem uitbrengen. En ze waren, die jongeren, toen de prijs deze week werd uitgereikt in Scheveningen. En ook opium was erbij. Op wie heb jij jouw stem uitgebracht? Uh, op uh, Melwalles de Vries. Vraag van Daniëlle Bakhuizen. Uh, even oud van Marianne en Theo Hoogstraten. Uh, op iets van mij, van Kaja Kazemeer. Ik had ook op Melwalles de Vries verstrikt gestemd. Het ging over een meisje van mijn leeftijd. En die is 16 en die wordt zwanger. En die heeft dan allemaal problemen en zo. Ik weet niet of ik het mag vertellen. Oh, dan verklappen we het boek. Ja, dan verklappen we het boek. Het is een heel makkelijk boek. Je leest het echt heel snel uit omdat het gewoon zo lekker le te lezen is. De prijs van de jonge jury gaat naar Rob Ruggenberg! Rob Ruggenberg? Ja, niemand verwacht het, maar u had het echt niet verwacht. Nee, echt niet, volstrekt niet. Dit is uh, al, al, al jaar in jaar uit worden die, wordt de prijs gewonnen door een aantal uh, schrijfsters. En het is al in geen jaren meer, heeft daar een man op het podium gestaan. dus Het feit dat ik er alleen al stond als genomineerde was al bijzonder. Zijn hier, ligt het aan mij of zijn hier veel meer meisjes dan jongens? Ja, er zijn wel meer meisjes dan jongens. Dat valt me echt op. Ja, ik denk ook dat meisjes het leuker vinden om boeken te lezen. Want jongens zijn er niet echt zo geïnteresseerd in. Waarom niet, denk je? Nou, ik weet eigenlijk niet, maar ik zie veel vaker meisjes boeken lezen. Hier staan een paar heren om mij heen. Jongens, jullie zijn in de minderheid hier vandaag. Ik zie bijna alleen maar meisjes. Uh, ja, ja. Uh, eigenlijk best wel jammer, maar het is nou helemaal niet zo, hè? Uh, hoe helemaal... kan dat, denk jij? Ik heb echt geen flauw idee. Volgens de meiden die ik gesproken heb, komt het omdat jongens minder houden van lezen. Dat is niet helemaal waar, eigenlijk. Lees jij veel? Ja, heel veel. Boekenfreak. <laughs> jij bent boekenfreak? Ja, gewoon heel veel boeken lezen. En, en jij? Lees jij veel? Super veel. Ik heb bijna alle boeken in één dag uit. Dus, ja. uh... Je knikt jou, hoe weet jij dat? Nou, hij leent uh, heel vaak boeken van school en uh, dan heeft hij ze altijd meteen in één dag ge geeft hij ze weer terug en zo. Die dag en... daarna is hij gewoon terug. Oh, jullie weten dit over hem? Ja. ja. ja. Oh, je bent uh, een beetje legendarisch op school? Uh, blijkbaar. <laughs> je krijgt een handtekening van Anne van Praag. Welk boek heb je van haar gelezen? Nou, nog geen één, maar ik ga het binnenkort doen. Ik ga even naar Theo en Marianne Hoogstraten. Die zitten hier ook te signeren. Het is nu even rustig. Hoi. Hallo. Hallo. Waarom is het voor jullie leuk om aanwezig te zijn op dit soort dagen? Wij geven heel veel lezingen op Beloembare Scholen. En eigenlijk is dat voor ons de bron van inspiratie. Want de verhalen die kinderen soms vertellen. Of wat ze onderling met elkaar doen. Elkaars meest intieme momenten op internet te zetten. Zeg ik het heel netjes. Om elkaar te pesten. He, heeft u vandaag al iets gehoord waarvan u denkt nou? Nou, dat uh, vond ik wel heel interessant. Eén ding vond ik wel heel aardig. We hadden verteld uh, over een, uh, een meisje dat van haar ouders 50 euro mee had gekregen om na een schoolfeest een taxi te nemen. Toen hebben wij in de, in de groep gevraagd van wie zou inderdaad die 50 euro gebruiken voor een taxi. En wie zou er iets anders mee gaan doen. Het overgrote deel is vinger op, we gaan er wat anders mee doen. Dan zit je echt zo. Dan hebben we weer een boek. En zo gaat het dan, Schrijver Theo Hoogstraat op de dag van de jonge jury in het Circus Theater in Scheveningen. Eigenlijk kan ze alles. Zingen, drummen, componeren. Ja, wat wil je ook? Als je stiefvader de topdrummer Lucas van Merwijk is, dan krijg je de muziek met de paplepel ingegoten. Ze deed al mee aan The Voice of Holland en haar tweede album is bijna klaar, featuring Candy Dulfer. Vandaag is ze hier zonder Candy, maar met backing Jonathan. Dat van Jonathan. Uh, straks nog twee nummers van haar. Dan muziek van een heel andere orde. Het uh, Nationaal Muziekinstrumentenfonds bestaat 25 jaar. Dus is het fonds waarbij professionele muzikanten een vaak peperduur instrument kunnen huren. Uh, violiste Janine Janssen deed het. Uh, Rosanne Filippens, die hier niet zo lang geleden was, deed het ook. Het jubileum wordt dit weekend gevierd met een reeks concerten gegeven door muzici die fondsinstrumenten bespelen... Twee mensen hier aan tafel. Marcel Schotman, hij is directeur van het fonds. En Joachim Eilander, cellist bij het Rubenskwartet. Welkom allebei. Zou jij ook backing vocals willen hebben? of niet? Sorry? Wel? Zou jij ook backing <laughs> vocals willen hebben bij het kwartet of toch niet? Oh, backing vocals. Nou, uh, nou er is genoeg kwalitatief hoogstaande kwartetmuziek. Dus, uh, ja, ja. Maar ze, ze zingen hartstikke goed. Ja. Ja. Ja. Jij hebt jouw cello meegenomen. Die ligt daar uh, t, ja, redelijk onbeheerd op de grond. Dat mag van het fonds. Is dit... Dat is vloerbedekking. Ja, dat is vloerbedekking. Zijn daar voorwaarden aan verbonden? Ja, ze mogen heel veel dingen niet. Maar Joachim is een heel betrouwbaar muzikus. Hoor. Dus die, volgens mij kijkt hij voortdurend naar die cello. Ja, dat is de stem van Marcel Schopman, dus de directeur van het fonds. Heeft jouw cello een naam, Joachim, of het, het is een, een de bouwer, Gaetano Kiyoki uh -huh. uit Parua. Dat is de bouwer. En de, sommige instrumenten hebben bijnamen, maar deze niet. Deze niet. Het is ook niet dat je zelf een naam aan het instrument hebt gegeven. Nee, nee. heel veel mensen vragen, is het een man of een vrouw? Ja, ja het, is, het is toch een stuk hout, 150 jaar oud. Ja. Maar het heeft wel een ziel. En, het is, ja. Ja. en dat, dat voelt ook zo. En heb je dat meteen, zodra je uh, op zo'n instrument gaat spelen... Uh, ja, ja ik had het instrument uh, toevallig voordat ik het bespeelde, een jaar daarvoor bij een vioolbouwer gezien. En ik speelde één of twee tonen en ik was meteen verkocht. En, en ik weet niet wat dat is, dat is magie. Ja. En, uh... Muzikale magie, ja. ja. De tota totale waarde, uh, Marcel Schopman, van het uh, van de collectie instrumenten heeft een waarde uh, van 25 miljoen euro. Dat is heel veel. Hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Want Joachim zegt hij zag dat instrument of heeft erop gespeeld... Gaat dan vervolgens het instrumentenfonds... Kijken of ze dat in beheer kunnen krijgen, of hoe werkt het? Nee, wij willen in principe instrumenten in eigendom hebben... en daar dan mee kunnen doen wat wij willen. Dat nee. wil zeggen dat mensen zo goed mogelijk helpen. Dus ik loop eigenlijk voortdurend mensen aan te kijken met de vraag... wilt u niet uw geld aan het muziekinstrumentfonds kwijt? Zo kijk ik jou dan nou ook in de Ja, op. ik zie het, ja. Het hele ligt op de grond. Ja. En als dan heel veel geld binnen is gekomen, want die instrumenten zijn heel duur... dan uh, kunnen we een instrument aanschaffen en muzici kunnen zich bij ons aanmelden. Als zij voldoen aan de criteria, dan komen ze op een wachtlijst... en ja, op een gegeven moment ben je dan aan de beurt... Of ja, niet? Ja. Ja, ja, waar ligt het aan? Of je aan de beurt bent of niet? Uh, dat ligt met name aan de urgentie uh, van, uh, van de aanvraag. De een heeft een instrument harder nodig dan de ander. Ik denk dat een heleboel instrumentalisten heel graag een Stradivarius willen hebben. Maar of wij dat zo urgent vinden op dat moment, dat weet mm -hmm. ik niet helemaal. Ja. En aan de, uh, de andere kant van het verhaal is natuurlijk wat wij toevallig in de collectie hebben en wat we kunnen bieden. Want hoe moet ik me dat voorstellen? Is er een grote ruimte waar alles hangt wat jullie hebben en daar mag ik dan een, uh, een uitverkorene uitkiezen? Nee, nou, dat is heel grappig dat, uh, dat u dat vraagt. Want uh, nee, uh, onze collectie is niet in een grote ruimte. Onze Collectie is op straat elke dag. Wij hebben een, uh, wij noemen, we, on, onze collectie heeft een museale waarde van 25 miljoen euro. Er zitten heel bijzondere instrumenten en kostbare instrumenten tussen. Maar die is de hele dag op straat en in de tram en op de fiets en zo. Dus als mensen bij ons binnenkomen, dan vragen ze inderdaad vaak: van Mag ik de collectie zien? Dan zeg ik: U heeft pech. Nee, dat, dat, dat hebben we niet. Er zijn altijd een paar instrumenten in voorraad. Mm -hmm. en, en inderdaad, als er dan een paar instrumenten zijn waaruit gekozen kunnen worden, dan bellen we een muzikus, in dit geval Joogim, op en zeggen we: We hebben vijf Sally of, of twee. En kijk eens of er wat tussen zit. En dan moet er die klik komen. Ja. En deze cello die, die, die was uh, uh, beschikbaar. Of, hoe ging dat dan? Ja, Dat was een speciale klankentest van een aantal cello's. En uh, de, de finale ronde was publiek. En deze cello die, uh, sprong er eigenlijk uit. En gecombineerd met het feit dat ik heel hoog op de, op de urgentielijst stond... Uh, want wij zochten met ons strijkkwartet, met mijn strijkkwartet, instrumenten die ook bij elkaar pasten. Uh -huh, uh -huh. En dit instrument paste perfect. Ja. En, uh, ja. Ja. en hoe, hoe, uh, hoe, hoe kom je hoog op de urgentielijst? Wat moet je dan doen? Heel actief zijn en, en, en gemotiveerd, en een droom hebben, en een passie hebben, en uh, ja, goed les krijgen. Hard studeren. Ja, maar er zijn natuurlijk altijd meer mensen, tenminste stel ik me zo voor, die een instrument willen, dan dat er instrumenten beschikbaar zijn. Ja, we hebben altijd schoppen. een wachtlijst gehad. Mm -hmm. En uh, die varieert natuurlijk in aantal, maar ik geloof dat er nu ongeveer 50 muzici op zitten. En uh, als u zich realiseert dat de gemiddelde prijs van een instrument uit onze collectie 50.000 euro uh, bedraagt, dan, dan is een, een rekensommetje gauw gemaakt. Dat is 2,5 miljoen euro wat we nodig hebben alleen om de wachtlijst uh, op te lossen. Ja, ja. ja dus dat is uh, altijd dringend, zeg maar. Ja. ja. Uh, het, het, het duurste instrument, als ik me niet vergis, dat is iets van 3 miljoen euro waard? Ja, 3,1 miljoen euro, dat ja. klopt, ja. Hoe verzeker je dat? Nou, dus zijn hele goede verzekeraars, kan ik u verzekeren, ja? echt ja? hoor, die doen maar, dat maar, prima. Maar moet je dan, dan als, stel nou, want ik weet niet, wat, wat is jouw cellen waard, uh, Veel, maar, uh... maar, maar, maar... Maar is die verzekerd, of hoe werkt dat? Ja, uh, de... ja, Ja, is verzekerd. Ja? De, het instrumentenfonds uh, verzekert het instrument. Ik uh, heb een jaarlijkse bijdrage, een bijdrage waardoor ik het uh, kan, kan bespelen, verzekerd. Ja. ja. Ja, we hebben natuurlijk, wij hebben de grootste collectie in waarde in Nederland. En dat heeft het prettige bijkomstigheid dat we ook de laagste premie betalen. Desalniettemin, voor een instrument van 3,1 miljoen euro betaal je heel veel premie. Maar gelukkig uh, zit dat instrument in een orkest, dat wordt bespeeld door een bespeler van het concertgebouworkest. Mm -hmm. En de verzekeringspremie wordt niet door die bespeler betaald, dat maar door het orkest. Het orkest. Ja. Ja. Ja, Joachim, zou je uh, onze plezier willen een, een stukje laten, willen laten horen van de klank van, van die cello, om dat een idee goed. te krijgen. Ja. Oké, okay, dan loop jij nu naar, je, naar de cello toe. Um, uh Strijkstokken worden die ook gerekend tot de instrument eigenlijk? Dat is grappig, dat had ik vanochtend bij een vorig concert, een van die honderd uit, uit het weekend van het NMF, had ik precies die discussie. Wij zeggen altijd: we hebben 400 instrumenten of 800? En dan kijken mensen ons aan en zeggen ze: wat bedoelt u? En dan zeg ik: Nou, dat hangt vanaf of u een instrument, of u een strijkstok een instrument noemt. En de, de, de discussie daarover is met name interessant, omdat mensen denken: ach, zo'n stokje, maar de duurste strijkstok die wij in onze collectie hebben kost 80.000 euro. Dus oh, dat, dat mag je best wel een instrument. Het is er, om met de auto show te spreken, toch een goede middenklasser. Joachim, ga je gang. MUZIEK Ik met een uh, stukje Sonate van Bach, uh, als ik me niet vergis. Uh, uh, even uh, vraag: waar heeft het fonds, uh, meneer Schopman uh, behoefte aan? Ge alleen maar geld? Of zegt u ook van als u nog een mooie viool op zolder heeft liggen, bied hem aan ons aan? Ja, ja, nee, allebei natuurlijk. Met, met geld kunnen wij onze instrumenten kopen. Mm -hmm. Maar er zijn heel veel mensen die uh, gelukkig weten dat wij bestaan en het instrument een goede toekomst willen geven en dat aan ons aanbieden. En daar zijn we altijd heel blij mee. Ja. Uh, Joachim, tot slot, er komt natuurlijk een moment dat je hem weer moet inleveren, die, die cello. Dat is officieel uh, op, na zes jaar, dan ja. moet je echt laten zien dat je heel actief bent en dan kun je als je, als je dat bent, kun je het instrument verlengen. En, ja. Uh, ja. en dat is de bedoeling, omdat ik zo gehecht ben aan, aan het instrument. Ja. Uh, ja. Ja. Ik duim voor je dat je mag houden. Ik had het ja. ja. Nog even heel kort. Wat, wat, wat gebeurt er dit weekend? Concerten? 100 concerten door heel Nederland in panden van vereniging Hendrik de Keizer. Kaarten bestellen op muziekinstrumentenvond.nl. Kijk, kort en bondiger kunnen we het niet doen. Veel plezier dit weekend. En bedankt voor uw aanwezigheid. Dankjewel. Marcel Schokman van het Instrumentenfonds en Joachim Eilander van het Rubens Quartet. Maandag begint de week van het luisterboek, georganiseerd door het CPMB. Als u in de komende week een luisterboek koopt... dan krijgt u daar gratis het luisterboek Electrifying Berlijn van Leo Blokhuis bij. En door de uitzending heen, vandaag hoort u korte fragmenten van het luisterboek... om een beetje in de stemming te komen... en om aan te geven wat er allemaal niet aan moois te krijgen is. Laten we eerst eens luisteren naar Leo zelf. Een rit naar een vakantieadres in Beieren van een dikke 800 kilometer... duurde bij mijn vader niet de voorgeschreven acht uur... nee, ochtends om vijf uur vertrek, s avonds om negen uur aankomst. Een romantisch barokkerkje, een idyllisch dorpje met vakwerkhuizen, een slingerend riviertje met een wijngaard... uren dolde hij, pijprokend, door het Duitse land. Met wijdse armgebaren vertelde hij over vorsten en veldslagen... En tijdens de spaarzame stille momenten draaide hij geduldig aan zijn gammele autoradio voor Duitsstalig nieuws, voor verkeersinformatie, want een file is een prima reden voor een alternatieve route en zo nu en dan voor een vrolijke slager. Ja, meer aandacht voor het week van het luisterboek de komende anderhalf uur, zo nog twee uur de rest van Opium. Het uh, eerste half uur zit erop. Na het nieuws uh, Dirk van Weelden over het boek wat hij schreef. Over zijn band met Martin Bril. Helena Rasker over die wauwkuren van Richard Wagner waar ze in schittert. Annette Enbrechts over theater. Virtuele vitine met Mammon Upphof. De bus we bellen met uh, Jan de Scha. Het is een recordstheorie vandaag. En meer live muziek van Gianna Tam. Dat en meer na het nieuws van drie uur. Tot zo. Opium. Avro.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 KPN, het netwerk dat werkt voor ondernemers. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de Groschen Oper van Kurt Weill op 22 mei. Beleef de jaren 30. Koop snel uw kaarten op Concertgebouw.nl. Zit je nu in de auto? En hou je op dit moment aan de snelheid? Ja?